5 uur. Mout Schreurs met het NOS Journaal. Het schadeprotocol voor afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen... moet binnen twee weken klaar zijn, zegt premier Rutte. Volgens hem is daarvoor wel de medewerking nodig... van betrokken partijen in de regio. Ook minister Wiebes wil haast maken. De nationale ombudsman noemt het onaanvaardbaar... dat de afwikkeling van de aardbevingsschade nog steeds niet goed is geregeld. Minister Wiebes is het met hem eens. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor gevaarlijke drugspoeders die in omloop zijn in de regio's Brabant en Rotterdam-Rijnmond. In de poeders is atropine gevonden, dat onder meer ademhalings- en hartproblemen kan veroorzaken. De afgelopen tijd zijn er al meldingen geweest van mensen die onwel zijn geworden, waarschijnlijk door het gebruik van atropine. Uitgaans publiek wordt de komende tijd met flyers en op sociale media gewaarschuwd voor de gevaarlijke drugspoeders. Rotterdam is opnieuw veiliger geworden en afgelopen jaar hebben de inwoners dat ook zelf zo ervaren. Voor de derde keer is aan tienduizenden Rotterdammers gevraagd of ze zich veilig voelen in de stad. Ook eerdere jaren nam het aantal misdrijven al af, maar toch voelden de inwoners zich in 2016 nog minder veilig. Een 24-jarige Rus die in Amsterdam een agent en een Britse toerist neerstak... heeft drie jaar cel en tbs gekregen. Hij stak een jaar geleden s'nachts vanuit het niets... een surveillerende agent op het Rembrandtplein in zijn nek. De Rus zegt dat hij door drugsgebruik een blackout had... en zich niks meer van de steekpartij kan herinneren. Later bleek dat hij twee dagen daarvoor al een Britse toerist had aangevallen. Volgens onderzoekers is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of twee. Morgen breekt vanuit het zuiden de zon vaker door. Het wordt vier tot zeven graden. Zondag zijn er vooral in het zuiden zonnige periode. En dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. In de Randstad staan maar twee files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. En dat is er eentje op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Knopend Ridderkerk 4 km en 10 minuten op onthoud. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Leusden en Amersfoort Vathorst 6 kilometer en een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Goedemiddag, luisteraars. Het is weer vrijdag. Dus we zijn er weer. Hans en zijn vrienden in de middag. En ik houd iedereen welkom. En toekt ook. Ja, we zijn er zeker weer. Goedemiddag ja, allemaal. Hoi. Goedemiddag. Ja, wat kunnen we verwachten? Nou, we kunnen in ieder geval de instrumentaal van deze dag verwachten. De column van Marco, uiteraard. Filmmuziek van de week. En het recept van de dag. Ik heb een hele lekkere stamppot uitgezocht. Heb je nog niet gezien, zeker hè? Nee hoor, nee. ik nee. laat me altijd verrassen, dat weet je. Oh, oh ja, is goed. En het weer voor het komend weekend. En natuurlijk, de verzoekplaat, hebben we die? Jazeker. Nou, dat zullen ja? we zien volgend uur. Maar uh, alles wordt aan elkaar gedaan door... Technicus in Want die maakt er altijd een leuke, leuke boel van met zijn plaatjes, toch? Ja, zeker. Ja. Nou, ik wens je veel plezier. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ja, nee, niezen. Schat, ik was niezen. aan het niezen. En toen zegt dan moet je krabsalade eten. Ja, dan jeukt het niet nee. meer. Dit nee. waren in ieder geval uh, de crystals met uh, <laughs> he Kissed Me. Ja, dat hoef je niet te doen hoor. Dat vind ik nou weer overdreven. Uh, nee, nee, nee. nee maar, je, moet je ben, wel luisteren wel wat ze knap. zingen. He kissed me. Oh, dat is goed. Ja, precies. <laughs> ja. Ja. En, uh, nee, Hans, uh, nee. Doe nee, maar niet. Nee, ik heb net gegeten. Dus, ja. Oh, Komt alleen al bij de gedachte, komt er een heel tijd. Ik begrijp het. Omhoog. Nee, nee ik, begrijp, ik begrijp het. Goed. Ja, zo ja, kan het wel weer. Dat is goed, uh, ja, precies. Ja, en gaan we door meteen? Nu? Wat jij wil. Wat wij willen. Hebben we wat? Heb jij wat? Ik heb zat, maar. Uh, nou, hij, hij, komt, al, hij komt al met een plaatje en ja. er een te laat. Ja, oh, goed. proberen hem hier stil te krijgen. Ja, nog steeds duidelijk te maken. En hij toet en ondertekenen. Maar hij blijft overal dwars doorheen. Maar dat heeft ook wel zijn charme. Het is wel grappig. Ik heb altijd heel erg om lachen. Ja, Jannie ook. Jannie lacht altijd op mij. Alsof je een gesprek probeert te voeren in bejaardentehuis de laatste Abri. Waarbij... Ben jij trouwens uh, in, in, in Purmerend, was dat daar toch dat event uh, door uh, het raam heen was gereden? Ben je daar op bezoek Amsterdam geweest? Of zo? Was Amsterdam was Amsterdam? Nee, dat ben ik niet was geweest. Was jij niet op bezoek? Nee, nee. Nee, want dan kan ik me voorstellen dat die zoiets zegt van... Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Ik was het niet. Nee, was jij niet? Oh, ja, ook anders. niet. Nou. Nee, maar ik heb wel een... Uh, vanavond uh, start een uh, biljartclub. En ik vind het een mooie naam. Biljartclub Woef. <laughs> en die zoeken beginners en gevorderde biljarters. Maar vooral gezellige biljarters. En de inloop is om zeven uur. En de aanvang is om acht uur. En de locatie is Café de Overkant. Ja, hoe denk je het? Ingang op de blauwe tram. Louis Davis Carré nummertje één. Ah, in Zandvoort. Dus als er heel weinig mensen zijn, dan... Het uh, is aan, aan de, de overkant. overkant. Ja, ja precies. precies. Maar dan is het in de overkant. Ja. In aan de overkant. Zou dat in de blauwe tram zelf zijn? Ik denk het wel, hè? Nou ja, ja, er staat één gang blauwe tram. En dat is een, een Is een, een overkant. zaal. Nee, is, is Wij zijn zo blij dat jij denkt dan. Ook voor het eerst hoor. Alle ingangen hebben volgens mij een naam. Dus ik, heb de, ik, ik weet het ook niet zeker. Maar hetzelfde, jij vroeg net... Hoe komen ze daar nou aan? En ik moest eigenlijk direct denk aan Kees Don. Wij nou, praten gewoon door, hè. Ik heb het in uh, de van... Het to the darkness you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere for your eyes. Afichi en Sandro Kawaza. Ja. Zo. Wees je niet, hè? Jij ja, ja, praat er aardig Buit buiten de grenzen, ja. jij. Alla, manneke. Alla. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja. Yeah. Ik ga gewoon niks zeggen. Nee, nee, maar ik ga het wel zeggen. <laughs> De, eh, ik, ik heb iets uitgezocht van een band... die kende twee relatief succesvolle periodes. Die gekenmerkt worden door de verschillende muzikale stijlen... die de band in die periode heeft gehad. Sinds de oprichting, door Peter Green... werd er met name blues gespeeld... en heette de toen nog Britse band Peter Green's Fleetwood Mac. Nou, daar heb je hem al. Dat is dus Fleetwood Mac. En ik heb een, een instrumentaal uitgezocht van Fleetwood Mac... en ik vind het een hele mooie... En het is albatros. Ja, ik ben het een beetje eens. Mooi nummer. Antwoord, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Gisteravond is er een auto over de kop gegaan... en de reden was een hert, jawel. Um, donderdagavond dus, om rond vijf voor half acht s'avonds... moest de bestuurder uitwijken voor een hert... waarna hij met zijn auto ondersteboven op het fietspad belandde. Het was uh, op de zeeweg, dus uh, voor alle duidelijkheid... Um, de twee mannen die in de auto zaten konden op eigen kracht het voertuig verlaten. Beide inzittenden zijn wel naar het ziekenhuis gebracht... maar slechts één van hen hoefde daadwerkelijk te worden onderzocht. Door het ongeluk was een rijstrook vlak voor de bocht... bij de Bokkendorens tijdelijk afgesloten. Een berger heeft het voertuig rechtgetrokken en afgevoerd. En de hert? Geen idee, dat staat nergens bij wat daarmee verder gebeurt? Hebben ze dat, gebeurd nu, ze dat nu op het menu staan? Ja, het, het, het, ja, het was erg lekker. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ja, geen ja, idee. Is, dat is. staat er verder niet bij. Nee, ik uh, nee, had het ook gelezen. Ja, het is niet de eerste keer. Want, nee, dat zal ja. ook niet de laatste keer zijn, denk ik. En ik snap het niet. Weet je, waarom geef je die jongen hert, hertjes dan gewoon geen verkeerslijst? <laughs> ja. Dan kan je dit soort dingen gewoon voorkomen. Ja, zet stoplichten neer. In plaats van opjagen met honden, verkeersles. Nou, <laughs> steek daar eens geld in. De oplossingen zijn allemaal zo simpel. In principe wel eens hebben dat uh, speed op Hans ongewenste bijeffecten heeft. <lacht> Hij begint dingen te roepen waarvan ik denk: van, Oh, ja. Als ik dat roep, dan. Dat uh, had jij niet voor mij verwacht. Als ik dat had. roep, dan word ik van de radio afgehaald. Waarschijnlijk, maar ik doe het ook niet in de eten. Je doet het niet in de eten? Nee, je op, doet het met eten. Nee, nee ja, oh. <lacht> Zal ik de, de evenementenagenda maar vertellen? Dat is tenminste iets zinnigs, want. Vind je nou, niet? Doe eens wat. Okay. Nuttigs. Doe eens wat. <lacht> Nuttigs. In januari, de 14e. Jazz in Zandvoort met Teus Nobel Theater de Krocht... aanvang om half drie. Ook de veertiende Comedy Night... Amsterdam Beat Hotel om acht uur. De negentiende Boulevard 5 Meets tent 6. Culinaire proeven bij Boulevard 5, aanvang om vijf uur. De 26e, Kinderdisco, ja, yeah, ja. Yeah. Pluspunt Zandvoort Noord van zeven tot negen. En dan heb ik in februari nog twee dingetjes... die kan ik al vertellen. De 1e is Comedy Night... Dat is Amsterdam Beat Hotel. Aanvang om 8 uur. En de 18e Jazz in Zandvoort. Ja, elke maand is dat. Jazz in Zandvoort met Dennis Kivit. En Theater de Kroft. Aanvang om half drie. Nou, weer genoeg te doen. denk ja. het wel. Ah, precies. Ja, en, de, de, wel. Net en dat in we de trouw... winter. Hey, en dat in de winter. Ja. Ja, Moet je uh, nagen... we hebben een jingle. Zomer of winter. Die van. <laughs> ja. Ja. Ja. Hij gaat er gewoon door dwars doorheen. Ja, maar dat geeft niet. Nee, mag wel. Zou de, zou de wijn lekker zijn vandaag? Of, uh, denk je? Geen idee. In Huize Dingerst. Huizen Dingerst. Ja, ik weet niet hoe ze het van de vandaan. Ja. <laughs> weet jij dat wel? Het begint met smul. en de rest komt In De kollen van de week van Marco Termes. Door Toet zijn. Gelukkig wij. In een verkiezingsjaar zit de stemming er al vroeg in. Het nieuwjaarsgevoel. Kom, we gaan er in 2018 weer met de volle 30% tegenaan. Is bij mij al een maand weggeëpt. Bij de nieuwjaarsrecepties vallen vage kennissen elkaar om de hals. In stemmige Primark-kleding, opgetuigd met bling-bling... keert men de grijs gedraaide zinnetjes. Mannen hebben braaf aangetrokken wat hun partner heeft geadviseerd. En dan geadviseerd ook tussen aanhalingstekens. Um, vrouwen in walmen anti-reu parfum... en Hollandse voeten in Parijse schoenen waggelen in de ronde. Men loert wijnslobberend op prooi die dreigt te ontsnappen. Ik hou van recepties, in welke vorm dan ook. Het toont de mens in zijn ware gedaante. Schijn kan oprecht zijn. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat merk je sterk op avonden dat politiek, burgerij en middenstand van een dorp bijeengedreven worden. De reclamecaravaan der partijen draait op volle toeren. De verkiesbaar gestolde, gestelde volk doet me in deze periodes denken aan het nummer van Boudewijn de Groot, geschreven door de sublieme tekstschrijver Lennart Nijg. Het land van Maas en Waal, waarin de zin voorkomt, daar trekt over de heuvels en door het grote bos de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bos. Je moet als dromerig democraat, zoals ik, een casseringsvermogen hebben. Democratie is een prachtig ideaal. Dat dit systeem zijn nadelen heeft, mogen na Socrates reeds duidelijk zijn. De meerderheid van een minderheid bood hem twee mogelijkheden. Verbanning of de gifbeker. Hij koos de laatste optie. Zijn afscheidsrede, opgetekend door Plato, was krachtig en super, superieur doordacht. Indien u onbekend, raad ik u aan de apologie eens te lezen. Ook uw televisie gaat eens kapot. Ik volg dorpspolitiek van een afstandje. Ik blaf ook maar wat aan de zijlijn. Een uitgesproken hekel heb ik echter aan slijmende, hossende dwepers en twitterende politici met sterallures die aan kijkcij uh, kijkcijferpeilingen politiek doen. Serieus politiek bedrijven en glibberig zieltjes winnen staan bij mij immers haaks op elkaar... Ik lees het partijprogramma wel, zodat ik tussentijds en achteraf de balans kan opmaken welke idealen omwille van het poldermodel nu weer verkwanseld zijn. Rest mij te stellen, ga stemmen in maart. Maak gebruik van uw democratisch recht. BNW, gemeenteraad, partijleden op, op verkiesbare plaatsen. Chapeau. Je moet to toch maar durven en doen. Alle steun hebben jullie allemaal leven de democratie Alders Marco Termes sí.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 to the stars. van Goldplay. Eh, ik moet hierna even iets draaien om de wereld weer wakker te schudden, volgens mij. <laughs> ja, doe maar even ja. een beetje Het was, was even he. lekker rustig. Was het, ja. Ja. Ja, het was wel goed om Hans te kalmeren. <laughs> ja. Zag je dat? Ja, hij valt bij mij. Schaap, ja, dus ja, dat speedpilletje was meteen uitgewerkt. Ah, Oké, en dan gaan we dan meteen. Ach, <laughs> Te worden. Hè? Ik ben weer wakker. Yeah. Yeah. Ik hey, ben er weer. City, Guns N Roses. Ik hey, ben er weer. Je bent er weer. Ik <laughs> hey, ben er weer. <laughs> we, wat je toen dan? Nou, ik sliep. Je sliep. Ja, dat liet je dat, dat, dat vinden. je op jouw leeftijd? Ja. ja, en ja we gingen een, hem toch ook wakker maken, Een, een nopje doen, hè? Ja. Een nopje wat? doen. Een nopje doen. Zo heet dat. Nopje. Een nopje doen. Nopje. Dat is in Scheveningen en Katwijk. Ja, we dat gaan een, nop, zijn, we maar gaan dat een is nopje geen doen. We gaan een nopje doen. Nopje is een wolfblok. Een wat? Een wolvlokje. Dat wol, is een nop. Een vlokje wol. Dat noemen ze een nop. Ja, hun noemen dat een nopje doen. Onder de kikje ja, heb noppen. En je kan ook een nopje... Nee, dat mag ik niet zeggen. N uh, nee, dat doen DMI. we niet. Ja, maar... Wat uh, okay. had je Nee, nog? maar... maar ja, januari, <laughs> <laughs> ja 14 januari... Ja, 14 januari. En als ik het goed zie op een horloge... dan is dat zondag. Ja, daarom ja, zeg je, kijk je op je lozen, Maar nee, nee, er zit een ik, datum Ik zie niks Ja, ik hoor. zie je al kijken, ja. Nee, ik, ik zit zag zo de vlagende, zo aan te zag, kijken als je tegen me kletst. Ik, dan zo, ik dan zag dat vlagende blik van jou. Ja. En, en van, half, van half drie tot half vijf is er weer uh, jazz in Zandvoort. En deze keer met uh, Teus Nobel. En Teus Nobel, dat is een trompetist. En dat uh, doet hij samen, gaat hij jazz maken met Dan Herberg op piano. Joost Patoka op drums. En Erik Timmermans op Contrabas. En dan doen ze met z'n allen doen ze dat in De Krocht. En de kosten zijn 15 euro. Nou, en waar ik al zei, Theater De Krocht. En dat is natuurlijk aan De Grote Krocht. Dus ja, er is uh, weer... is wel het yes. vijfde concert van het zestiende seizoen? Ik heb geen idee. Het zou zomaar kunnen. Ja, ja, jij leest dat heel goed voor ja, jou. Ja, ik lees met je mee. Ja, dank, ja, hoor. dank je, dank je. Nou, heel goed. <lacht> voor de volledigheid is het altijd handig eens erbij. Uh, ja. altijd. Nee, altijd. Nee, nee, niet altijd. Het is vaak redelijk irritant. Ze uh. <lacht> dus kan er nog om lachen. Dat scheelt. Oh jawel. Hoor. Oh jawel. En, uh, we gaan iets uh, even eerder doen dan gepland. Maar Wat we gaan, gaan we tot doen? doen. Filmmuziek van de Week, uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaienstein. Wat heb je voor leuks voor ons? Waarom? Of het leuk is, weet ik niet. Maar uit, okay. uh, het, het is uit een film. Dus, ja, dan, uh, dan heet het ook filmmuziek. Ja, precies. Heel goed. Nee, het is uh, een, een, een stuk muziek uit Charlie's Angels. Oh. Ken je die nog? Ja, ja, ja zeker. Die drie ja, De drie dames met die, die, die uh, ja. Charlie. Ja. Ja. Ja. Ja, onder andere Lucy Lou zat erin. En daar word ik altijd heel vrolijk van als ik daar naar mag kijken. <laughs> Um, ik, dacht, ja, ik, dacht rest, hij, ik dacht eigenlijk alleen blondie dat je daar vrolijk van werd. Nee, nee, oh. nee. nee, nee. Ik hij weet, heeft meerdere ook, dames hoor. Ik ja, niet die blondie heen. de laatste tijd wel eens heb gezien. Maar dan word mm -hmm. je er minder bij van. Maar goed, ja, vertel. Okay. Ja, uh, ja we gaat de film over. Het uh, gaat over drie dames die uh, uh, voor een uh, bureau werken. Een uh, bureau wat problemen oplost, zeg maar. Zo wat denk je ja. uh, en die worden ingehuurd door iemand om een ontvoerde uh, persoon terug te vinden, dat blijkt. De opdrachtgever zelf te zijn. Die heel erg geïnteresseerd is in de figuur Charlie. En hij hoopt zo achter de verblijfplaats van Charlie te komen. Nou, dus in het kort het verhaal. Um, de film vond ik persoonlijk bagger. Is Charlie überhaupt wel eens in beeld geweest. Behalve zijn achterkant. Nee. alleen gewoon oh, nooit. Hij is altijd mysterie nee, nee, gebleven. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Een duistere figuur. Ja, maar ja. de meesten weten wel van wie de stem is. Dan moet ik even opsnoren. wel, maar, uh, maar toch. Ja. Ja. ja, het was bijzonder. Hij heeft een hele kenmerkende aan de stem. Maar ik kijk nu naar dat plaatje. Zijn dat in 3-1 Nee. Nee, dat waren nee, wel Nee, nee, nee. nee. Ja. Het is een uitvoerende artiest, denk ik. Maar oh. uh, dat ik denk van... Nou, daar gaan we een beschuitje mee eten. Ah, en een <laughs> eitje. Ja, een eitje koken. Moet jij met al die kruimels in Ja, dus, Ja, nou, ja. Nee. hoe wil jij je eitje? Gekookt of... Uh, ja. Vrucht. Ja. Oh, dat zijn ja. ja. die verkoopt. Of vrouw. Of vrouw. Ja. Of ja. ja, Maar uh, Destiny's Child. <laughs> independent Woman.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 Ja, over ja. de winter. Nou, ja, dan ja, weten precies, het. over de winter gesproken. Ja. Volgende week komen er weer winterse buien onze kant op. Uh, vanaf dinsdagavond. Ja, Je zei het op Saharovs, <laughs> hè? Nee, vanaf dinsdagavond en uh, woensdag is er een goede kans op sneeuwbuien. Maar wie hoopt op sleeën, een dik pak sneeuw of sneeuwballengevechten, uh, ja, die komt waarschijnlijk bedrogen uit. Um, de volgende week zal het eerst gaan regenen. En halverwege de week dwarrelen de eerste natte sneeuwvlokken naar beneden. Soms zal de sneeuw even blijven liggen. En dat zal dan vooral s'avonds, s'nachts en de vroege ochtend zijn. Um, maar aan zee zal de maximumtemperatuur rond de 5 graden liggen. Dus hier zal het niet echt vreselijk winters blijven liggen. Maar goed, um, wel opgelet als je de weg op moet. Dus ja dus dat uh, file leed zal wel ja, weer vieren, eronder. denk ik ja, ja, ja. Het is ja. heel verstandig om uh, <laughs> ja maar ik ik, ik, ik zei het de winterbanden. winterbanden moeten eronder de winterbanden moeten eronder. ik denk nou en die dat hadden het is er al meer. lang onder gemoeten. ja maar moet je luisteren in mijn auto heb in de, in de, zomer, of in de sneeuwtijd onder de carport gestaan dus ik ben niet gaan rijden ja. ben, nou het is wel weer over nu hè nou over dat, uh, het is januari ja. ja maar toch volop winter ja, nou vind je het winter 7 graden buiten. Uh, heb je mijn handen alles gevoeld? Ja, nee, maar jij hebt het, al, jij hebt het altijd. Koud. Ja, precies, ik vind het winter hoor. Volgens mij ben jij geboren in een diepvries. Oh. Nee, ik Kort ben over, zijn zo blij dat Hans denkt. Oh. Hij ja. pakt het elke alleen keer. Nog, terug. Hè? alleen nog gewoon de gedachte dat je zegt, dat je denkt van het, het is ook logisch. Ze zijn al gaan o, zien. Susie, Garland Jeffries, wat dan ook.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 In the age of win and lose With the ancient cup and soul Weer Slapen ja, nee, kan ik ik, slapen, ik, vro ik vroeg al, ik vroeg ja, aan, uh, met dit nummer ik een beetje in slaap. Ik, ja. ja, ik vroeg al net al: uh, is roos de matador Ben jij dan de stier? Maar dat, uh, <laughs> nee, dat was niet, zo. dat ben ik niet. Nee, nee duidelijk niet. Zeker nee. niet. <laughs> nee, jij bent een koude kreeft. Nou, en bedankt. Nee, dat zeg jij net zelf: ik ben een kreeft. Nou. Ja, maar het woord kou stond, dat heb je zelf in ja. Maar ze hebben kans. Je bent aan het spiegelen. Ja, bent dat koud? <laughs> Jij hebt een hele mooie column altijd van Marco. Maar weet je dat Marco ook uh, op gaat treden in het Zandvoort Museum? Ja, ik heb het gelezen. 14, 14 als was januari. Beeld. Als Marco Termes. Als Marco beeld. Ja. Nee, gewoon <laughs> als Marco Termes. En dat is 14 januari van 3 tot 4. En dan zit hij, de Zandvoortse dichter Marco Termes heeft een expositie in het Zandvoort Museum. En geeft een lezing over zijn werk als fotograaf. En draagt gezichten, uh, gedichten, gedichten voor uit eigen werk. Nou, Leuk, de Amsterdam hoor. en ja. dan komt een. Want dan vroegen we ons gisteren af: de Amsterdamse symbolisten, Pit Hermans houdt van zee, zand en mediterrane sferen. En wij vroegen ons af: wat is een symboliste? Dat is iemand die op de symbaal speelt. En wat is dat? Dat is een muziekinstrument. Wat voor muziekinstrument? Oh jeetje, ik, ik zoek wel even een foto van. Nee, nee dat Wij weten het Wij namelijk. weten het al, wij, wij hebben, het hebben het al opgezocht. Ah, ja. oké. Okay. <laughs> Jij gaat niet door voor de koelkast. <laughs> nee, volgens mij is het een percussieinstrument. Maar ik weet niet zeker dat Nee, Ja? Zijn inderdaad slaginstrumenten. Ja. Maar een symbaal. Ja. Dat is een snaarinstrument. Ken je die van. Een snaarinstrument. Een snaarinstrument. Oh, oké. Okay. Ken je die uh, in. Uh, uh, want die worden in Oostenrijk vaak uh, gespeeld? Ook die hele grote dingen met al die snaartjes erop. Waar ze mm, ook op zitten te spelen. Nee. Dat, nee, kan je dat niet? Nee. Oh, nou, zo'n. Zo ik wel soort... geweten wat het symbaal was, denk ik. Nee, want ik wist ook niet dat die zo heette en dat dat was. Maar wij hebben het nee, gisteren inderdaad opgezocht. Ja. Is, uh, het lijkt me heel mooi. Ja, het is een beetje plonk plonk, zogende dus gitaren die zo. Maar, maar dan anders. Dan, <laughs> ja. ja, Dat mag ik hopen. <laughs> <laughs> ah, okay. nee, weet je, als ik Marco Termes een beetje kan inschatten, dan moet dat absoluut mooi. Ja, zijn. Ja, dat denk ik ook. En ik ja, wou nog even zeggen, het is in het Zandvoort Museum, Zwaluweestraat 1, en de kosten zijn 4 euro. En dat is dus 14 januari van 3 tot 4. Die termes oh. loopt binnen, man. Goed, uh, probeert uh, de techniek uh, het te horen met een beetje water. Hey, maar het gaat wel goed je. hoor. <laughs> het dat gaat wel. wij uh, met dit nummer zo'n beetje naar reclame. Ja, dus en ramen. Kunnen wij de rommel opruimen. En dus, uh, de andere kant van die <laughs> drie dingen, dan zien we op. Ja. Horen We horen elkaar weer terug.